In de Golf van Aden bij Somalië is voor het eerst een Nederlands onbemand vliegtuigje ingezet. De Scan Eagle vloog negen uur lang voor de Afrikaanse kust op zoek naar piraten, maar hoefde niet in actie te komen, met Defensie. De drone met een spanwijdte van drie meter kan met daglicht en infraroodcamera speuren naar verdachte schepen en bewijs verzamelen over activiteiten van mogelijke piraten. De Scan Eagle kan 16 uur in de lucht blijven en wordt bediend vanaf een marineschip.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 my brain.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 And every shadow on the wind, I feel his breath. Golden night, I found his weakness. Golden.